Coca-Cola, Sprite en Fusty. Vier blikjes, 1,99. We doen met je mee. Plus, tijd voor een nieuw uitzicht met Carwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Carwei, maak het mooier. 9 uur, goedemorgen. Het Q-Music-nieuws van nu.nl. Krijg van Ja, goedemorgen. Wat gaat dat allemaal kosten? Dat wordt zometeen duidelijk over de plannen van het nieuwe kabinet. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving... hebben de afgelopen weken flink gerekend en komen straks met de resultaten. We horen dan precies wat het akkoord van D66, CDA en de VVD... gaat betekenen voor onder meer onze portemonnee en ook voor het klimaat. Die presentatie is zometeen om 11 uur. Criminelen proberen klanten van Odido op te lichten. Er is een website waar ze je willen helpen met een schadeclaim. Na het datalek van vorige week, meldt RTL Nieuws. Maar dan moet je wel eerst een bedrag tot 50 euro betalen. Vertrouw het niet, zegt de Consumentenbond. Acteur Eric Dane is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Dane is bekend van de serie Grey's Anatomy. Daarin speelde die dokter McSteamy. Hij was wereldberoemd. Vorig jaar maakte hij bekend... aan de spierziekte ALS te lijden. Eric Dane was 33. De Olympische Winterspelen. Ja, dag 14 begint. En er zijn flink wat medailles te winnen vandaag. Bijvoorbeeld bij het schaatsen. Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma de Jong en Femke Kok schaatsen de 1500 meter. En die laatste, Femke, vertelde eerder aan Mattie en Luc even... naar wie ze hoopt dat het goud gaat. Ik hoop heel erg naar mij. Maar ja, we gaan zien wat ik, uh, wat ik daar kan laten zien. Het schaatsen begint om half vijf. Daarna is er ook nog short track bij de vrouwen. De 1500 meter. En de mannen rijden de finale... Van de aflossing. Het weer nog van Weerplaza. Nu op veel plekken regen in het Noordoosten. Ook kans op natte sneeuw. Vanmiddag is het even droog, maar dan vanavond opnieuw nat. Het wordt maximaal 8 graden. Morgen, vooral in het noorden, af en toe de zon. Op de weg, eigenlijk met twee vertragingen die er toe doen. Allebei door een politiecontrole bij de grens. Op de A12 is dat van Arnhem richting de Duitse grens. 3 kilometer, 25 minuten daar. En de A37 naar de Duitse grens. Tussen Zwarte Meer en de grens, 2 kilometer en een kleine 20 minuten. Ik heb iets gemaakt speciaal van Matti. dat ik de afgelopen twee weken niet heb kunnen gebruiken. Gelukkig spreek ik hem zometeen nog één keer vanuit Milaan... Music. Acht minuten over negen op vrijdag 20 februari. Show 1586 van seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen, Domien. Danny, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy Friday. Ja, ja, ja, ja, ja, een lekker gevoel. Zouden de jongens in Milaan de vrijdag nog steeds aan het vieren zijn vanuit een jacuzzi... of zouden ze er inmiddels al wel uit zijn? Wat een goedemorgen. Hé, hey, een hele goedemorgen. Oh. Nee, we zijn uh, uit de jacuzzi helemaal zo rimpelig als een krent. We zijn <laughs> eruit gestapt en uh, klaar voor een van de laatste dagen hier in Milaan. Mattie, omschrijf even waar je nu weer loopt, want het is weer een plaatje... als Chris Segers wandel jij door het decor van Milaan. <laughs> Ja jongens, welkom bij Vier op reis. Vier mannen op reis door Milaan. Nee, uh, het lijkt wel alsof ik hier weer in Athene loop. Vind je ook niet? Voor ja. alle kijkertjes van de RTL 7 en via de Kijk Live app. Ja, dit is een plekje, onontdekt plekje in Milaan. Ik kom hier veel te ja. laat achter. Want hierachter ligt een overheerlijke ijssalon. Oh, nou, Gelateria Diamoria. Als ik eerder had geweten, die... had ik 15 kilo zwaarder teruggekomen. <laughs> het is inderdaad het Italiaanse equivalent van Gelateria di Amoria. Ja, ja, ja. kan het nog beter, vraag je je af, dan die ene ijssalon in Malaga. Maar het ziet er inderdaad uit alsof je door zo'n zo ja, loopt toch een zuilengalerij is echt prachtig ja, mooi. Hè? Het zonnetje komt hier ook uh, langzaam op. Het wordt zo'n, uh, ja, gaat of twaalf trui. Ja, daar staat hier op een vierde, dus een normale trui. Matty, ik heb even een dingetje. Um, ik ben natuurlijk uh, maanden geleden, als ook niet al twee jaar geleden... na de Spelen van Parijs ben ik al een beetje gepolst of ik hier uh, zou willen zitten. Omdat uh, jij sowieso in Milaan zou zijn. En uh, dat doe ik graag met Marieke om deze ochtendshow te uh, draaien. Is een eer en een uh, enorm plezier. Ja, uh, nu veel kleine lettertjes, maar wat wil je echt tegen hem zeggen? Nou, ik had verwacht <laughs> dat jij, Matty, uh, ja, volledig onbrand veel meer terug zou komen dit programma iedere ochtend met. Ik ben mijn autosleutels kwijt, mijn fietsleutel verloren, mijn helm ben ik kwijt, waar is mijn hotelkaart, mijn paspoort is verdwenen, ik heb een jas ergens laten liggen. Jij bent niks kwijtgeraakt deze week. Niks groots heb jij ergens laten liggen. Nee, echt helemaal niet. Ja, misschien jongens, is, hebben we het hier over de end of an era. Nou. Misschien was dit het wel. Misschien uh, loopt de aftiteling van deze film. En raak ik vanaf nu nooit meer wat kwijt. Jullie klinken ook gewoon een beetje teleurgesteld. Nou, ja. Als in, uh, we hadden zin. We hadden zin om heel even op jou te gaan staan... aan het einde van jullie nee. tripje. Ja, ik ben niks kwijtgeraakt. Um, nee, ik wilde niet op je staan. Ik, wilde ik heb iets gemaakt namelijk. En uh, daarvoor uh, moet ik even oh. terug naar eigenlijk waar uh, twee weken geleden we mee begonnen zijn. We hebben weer heel veel leuke liedjes gemaakt... Uh, die we vaker maken als... Uh, de Olympische Spelenhoost. In Parijs hadden we ook heel veel liedjes. Nou, hele vrolijke Italiaanse liedjes over Matty en Luc in Milaan. Ja, deze bijvoorbeeld. Nou, deze heb je vaak voorbij horen komen. Gaan we samen juichen, samen huilen. Gebaseerd op deze Italiaanse klassieker. Weer, weer. Oh, dit is het. Via, via, dikui. Van Paolo Conte, via Come. Te, più ti rega nou, nu komt het. Ik dacht, ik zit straks twee weken op die stoel van Matty. Hij gaat natuurlijk regelmatig terugkomen in dat programma met Ik ben weer iets kwijtgeraakt. Dus uh, ik heb een speciale Matty valk versie ingezongen van dit liedje. Oh, wauw. <lacht> heb jij het ingezongen, Domin? Ja, ik heb dus helemaal een songtekst geschreven. Ik dacht, vanaf dag twee kan ik dit graag gebruiken. Anderhalve week hebben we dan een speciale... Mattie Valk is weer iets kwijtgeraakt, song... voor de Olympische Spelen in Milaan. Jo. Maar ik heb hem dus nul keer kunnen gebruiken, lieve vriend. Omdat jij dus niks van belang bent verloren de afgelopen twee weken. Oh, wauw. Maar gaan we nu luisteren naar de première. Zeg maar op de semi laatste dag toch nog dat liedje horen? Nou, dat je het vraagt. Ja, dit heb ik, uh, dit heb ik gemaakt. Oh. Dit is jouw stem, zo. Valk, valk, waar is Mattie Valk? Zwerf lekker door Mila, achter de sporters aan. Kwijt, kwijt, alles is weer kwijt. Heeft hij zijn koffer nog? Waar is zijn paspoort toch? Waar ben ik nou? Waar is dat nou? Wie ben ik nou? Waar zijn mijn sleutels, baby? Waar ben ik nou? Waar is dat nou? Wie ben ik nou? Ah, het is alweer gevonden. Daar, daar. Het ligt zo voor zijn neus. Du, du, du, du, du. Wauw. Hey, ja. Fantastisch zeg Ik heb twee dingen geleerd Ik heb dus in om geen spullen kwijt te raken Maar jij hebt een fantastische bariton in nou, je Geweldig ja, ja. zeg ja. Dat is wel waar het origineel van Paul de Die hangt een beetje zo in de muziek En een beetje lammig. Nee, je, ja, een het beetje hoeft het, je hoeft het nu niet recht te praten ah, Jij ja. blijkt een hele goede stem te hebben te ah, ja, Voor de volgende, volgende Olympische Spelen zing ik ja. graag een liedje voor jullie in. Nee, ja Mattie, toch een groot applaus Voor het feit dat je ja. zegt heel weinig ja. Gouwe we medaille Gouwe medaille ja. Maar het is nog niet voorbij, hè? je bent er nog tot en met zondag. Nee, dat klopt inderdaad. Ik heb overigens, uh, jongens, een kleine rectificatie. We zijn wel iets kwijt, namelijk uh, Luc zijn stem zo uh, langzamerhand. Ja, en Luc, goeiemorgen. Ja. Hey, goeiemorgen. Ja, Luc heeft drie uur geslapen en uh, die stem komt langzaam weer, uh, weer op gang. Jongens, Geweldig, je Dankjewel, jongen. Gedaan. Veel plezier daar, Emila, Mattie en Luc op de Olympische Spelen. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe?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 Sounds better. Show me now, show me. Ik zou jou natuurlijk ook zo kunnen aanspreken. Hey, Mr. DJ! <lacht> ja, hey Mr. DJ, maar ook vooral Mr. Top 40. Ja, <lacht> ja leuk. Wat denk jij, is dit vanmiddag mm. nog steeds de nummer 1? Ik weet. Vanmiddag doet Menno Barreveld top 40, dus je bent er even niet bij betrokken. Dus nee. het is voor jou echt koffiedik kijken. Nou, ik ga ook luisteren vanaf twee uur natuurlijk. Ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren. In... Wat denk jij? Even een polletje. Ja, ik denk, de nummer 1? ik denk het wel. Ik denk ik... het wel. Concurrentie is niet uh, heel groot op dit moment. Concurrentie was natuurlijk uh, heel lang uh, Taylor Swift en uh, Ray, Olivia Dean. Die blijven nu een beetje op afstand. Ik denk, maar goed, hey, je kunt nog steeds ook jouw voorspelling doorgeven... via qmusic.nl slash top 40. Maak je kans op, uh, op concerttickets voor een concert naar keuze. Ik, ik zou het wel aandurven om de gok te wagen op Bruno Mars uitjes. Maar ik denk dat hij vanmiddag om uh, vlak voor zes uur weer op nummer één staat in de top 40. Maar het is ook heel erg zijn ding om weken op één te staan. Dat deed hij met Die With A Smile, dat ja. deed hij toen ook met Apeta. Ja. Zou hij niet nog weken met deze op nummer één staan? Ik kijk per week. He, als ik presenteer de top 40, dan kijk ik per week. Dus het zou kunnen. Het is inderdaad wel erg atypisch on-brand voor Bruno Mars. Het zou heel goed kunnen. Het is echt uh, met, uh, met afstand is hij uh, vorige week ook weer nummer één gekroond. Vanmiddag wellicht opnieuw bij Menno Barreveld tussen 2 en 6. We're coming out. We we'll never sleep. Never get tired. Through urban fields and suburban life, Turn. met je, ik save the world. De nieuws komt eraan, denk wat zit erin zo. Ja, steeds meer mensen kopen een huis in een ander land. Maar welk land dat is, dat vertel ik zo. Hey, Menno hier. Op dit moment strijden onze Nederlandse topsporters op de Olympische Winterspelen in Milaan. Ze hebben jarenlang toegewerkt naar dat ene moment. Die paar minuten waarin ze alles geven voor een medaille. En met succes. Sandra Velzenboer! Ja, van het land! Wilta die... leert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 Dan het q -music weer. Het is op veel plekken regenachtig. In het noordoosten zelfs kans op natte sneeuw. Vanmiddag even droog, maar vanavond opnieuw regen. Maximaal 8 graden. Dan even kijken naar morgen. Dan vooral in het noorden wat zon. De laatste nieuws krijg je van Denny. Ja, goedemorgen. De puntjes worden op de i gezet in Politiek Den Haag. Aankomend premier Jette heeft zometeen de laatste gesprekken met zijn nieuwe ministers. Vond meer David van Wil schuift zo aan. Hij krijgt justitie maandag. Dan staat kabinet Jette op het bordes. Eén van die ministers heb ik vanmorgen nog geappt om kwart voor vijf. Oh, sorry, wat is dit dan nou weer voor verhaal? Ja, ik dacht eigenlijk: dat kan eigenlijk niet. Ik zag dat Vincent Karamans uh, vader is geworden voor de derde keer. Oh, van uh, Had hij. Uh, Twee dagen geleden of gisteren of zo al gedeeld op Insta. Maar dat zag ik pas vanmorgen vroeg. En ik dacht, vindt ze toch even appen? Ik ben met hem uh, meegewezen met Kaza, Bol. Ja, natuurlijk. Maar ja. toen dacht ik wel, oh ja, het, ja, het is wel kort voor vijf. Ja. Ik vind het zo interessant dat jij dan dus contact met dat soort mensen onderhoudt. Is het ja, dan echt zo intens geweest die paar dagen dat je denkt: oké, okay, we hebben nu zitten we first name basis sowieso. Oh ja, en Vincent is gewoon een hele leuke vent. Ja. Hij is nu nog economische zaken, hij wordt geloof ik. Het is ook weer logistiek en transport en logistiek. Ja, nee, dat, dat klopt dat ook, niet. Dat infrastructuur ik... en waterstaat. Ja. ja, dat is een beetje waar. Nou, ja. nou, ah, je nou, zat in de buurt. Nou, ik weet in elk geval dat zijn zoontje fase heet. Ze ja. ja. ja. zijn veel... donomers kinderen. Voor jou veel belangrijker ook. Ja. Dan een verhaal wat de klimwereld flink bezighoudt. Een man die vorig jaar zijn vriendin achterliet op de hoogste berg van Oostenrijk... is veroordeeld voor dood door schuld. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf en een flinke boete ook. Ja, zelf zegt hij dat hij alleen maar wegging om hulp te halen... maar de rechter vindt dat hij haar als ervaren klimmer nooit alleen had mogen laten. Zijn vriendin dus. En die vrouw raakte uiteindelijk onderkoeld en overleed dus. Collega's reageren massaal op het overlijden van Eric Dane. Heb je de populaire serie Grey's Anatomy gekeken... dan ken je hem, Dr. McSteamy speelde hij. Dane overleed gisteravond op 53-jarige leeftijd. Hij had ALS. Collega's roemen zijn talent en zijn humor... en zeggen dat het een verlies is voor de tv-wereld. Ja, het kan druk worden op de weg vandaag, waarschuwt de ANWB voor... kinderen in het noorden hebben een weekje vakantie vanaf vandaag... en dus gaan veel mensen weer op wintersport. Oh, het is natuurlijk de wisseling van de wacht nu. Dus het uh, midden en het zuiden van het land is nu klaar. Die hebben nog ja. even een weekendje dan weer aan de bak maandag en het noorden begint er vandaag. Ja. ja. Nou, over vakanties gesproken, steeds meer mensen kopen een huis in Spanje. Dat schrijft het FD. Vorig jaar hebben 6000 Nederlanders daar een huis gekocht. Nog niet eerder waren dat er zoveel. De meeste mensen gaan dan naar Alicante... Ja, de Spanjaarden die zijn er volgens de krant niet altijd even blij mee. Want ja, die vinden het gewoon te druk. Veel te veel toeristen noemen zij het dan die dan naar Spanje komen. Oh ja, het is niet dat wij asociale mensen zijn Dat zo. Dat de Spanjaarden ons gedrag niet trekken. Uh, dat is niet per se wat we in het artikel lezen. Dat was gisteren wel het verhaal dat veel mensen in België gaan... Ja, nou, daarom vraag van, ik het. En, en daar worden ze wel een beetje gek van het asociale gedrag van Nederlanders. Muziek die hard aanstaat in de auto, dat soort dingen. Maar of dat in Spanje ook zo is, dat weet ik niet. <middels> The Fate of Ophelia. Het is onverwacht veel deze ochtend over jouw hoofd gegaan. <laughs> ja, dat valt wel mee. Nou, um, We hebben het erover gehad dat jij geen botox in je voorhoofd spuit. Ook al denken sommige mensen dat. Ja. En het ging nog meer over jouw hoofd. Ik wil een stukje laten horen van vanmorgen. Dat uh, niet op de radio te horen uh, was. Dat was terwijl de uh, muziek op de radio te horen was. Oh. En dat ging erover dat ja, jij wint je over best wel veel dingen op. Ja. En daar had ik een mening over. En toen kwam jij met zo'n onverwachte reden... Ik ben dus wel heel blij dat ik me over heel, over heel veel van dit soort dingen niet zo druk maak. Oh, juist. Maar, he, ja, maar ik heb een heel groot brein, hè. Ik heb heel veel ruimte. Nee, ik heb echt een gigantisch brein. Je hebt veel haar, maar dat is niet per se. Nee, heel maar, heel ik, heb veel, ik heb echt veel hersen. Het is nooit onderzocht, maar ik denk als er een scan is... Dat ik, dat, dat, ik denk dat ik echt aan een is gestuurd word. Ja, een olifant is niet per se slimmer dan een mens. Veel de hersen. Nee, maar ik heb niet, ja, ik heb veel hersen, denk ik. Ik ben helemaal niet slim, ik ben helemaal niet intelligent. Ik sla weinig dingen op, maar ik kan wel dus... Ik kan heel veel processen, dus daar kan ik heel druk maken over de Friese taal. En dan zo meteen ben ik weer boos over puddingbroodjes. Het ja, is letterlijk om mijn leven gaat. We zijn weer in het heden... Wat, wat zei je daar nou eigenlijk? Ik snap het nog steeds niet. Jij hebt een heel groot brein. Heel groot je, ben, brein. je bent niet de brain van de pinky and the brain. Ja, wel een beetje, zie dus ik mezelf wel. maar Ik ben dus een. Ik zie er vrij normaal uit. Maar ik denk dat hier <laughs> binnen, dat je binnen daar, daar, daar is gewoon heel veel ruimte. Dus het is geen, geen leegte. Dat is gewoon, ja, ik heb gewoon extra opslagcapaciteit. Ik niet gebruik voor het opslaan van feitjes. Of ik ben dus niet bovenmatig intelligent. Maar ik kan daardoor heel veel dingen processen. Dus nou, vanmorgen ging het over de Friese taal. Ik ben me even over opgewonden. Jij niet. Toen zei hij, god, dat je daar zo hoog. Opvind. Nou, daar ben ik dan even een half uur druk mee. En dan zie ik, goh, de puddingbroodjes worden duurder. Ga ik me daarover druk maken? Doe me niks. Dat brein heeft het vanmorgen toch maar mooi voor elkaar gekregen... Just. om eindelijk ja. vier op een rij te hebben. En dat was met Luc. Daar moesten we het over hebben. Laatste woord, domien, dat ik aan Luc heb gegeven is... vlag. Wimpel. Wimpel. De Olympische Winterspelen het knap. Wat een olympische prestatie. Het is weer Verschuwde gelukt om een vier op een rij te hebben na een paar keer drie op een rij. Hey, het wordt vandaag weer een heerlijke dag in Milaan. Er valt weer zoveel te kijken. Vanaf half vijf is het vooral echt aan. En kunnen er ook weer medailles gewonnen worden, hè? Ja, zeker weten. De short track 1500 meter bij de vrouwen, de 5000 bij de mannen. Maar dus om half vijf, dan starten de vrouwen op de 1500 meter lange baan Femke Kok, die, die ga je daar zien, daar heb je natuurlijk al wel veel over gehoord deze spelen. Maar er is nog een andere kans te hebben. Wij moeten haar naam noemen. En dat doen we met alle respect en alle aandacht die we voor haar bij deze kunnen creëren. Haar naam is Antoinette Rijtma de Jong. De Olympische Winterspelen in Milaan. Antoinette de Jong heeft de knop omgezet... en wil hier laten zien wat ze kan. En we weten wat ze kan. Ik vind het wel heel mooi om te laten zien... dat je als je een droom hebt, dat je heel veel kan bereiken... en dat je er kan staan. Go to the start. Ik ben altijd wel hard voor mezelf. Dat zit gewoon in mij en dat drijft mij ook tot wat ik op dit moment doe. Ready. De Jong. Dit is de dag waarop het moet gaan gebeuren. Na vier jaar voorbereiding. Dat ene moment die één minuut en 54 seconden. Dit is vol. Dus als je ergens gaat, dat je heel ver kan komen. En dat ik met mijn vechtersmentaliteit ook heel ver gekomen ben. Dit is Antoinette de Jong die hier iets moet laten zien op dit belangrijke olympische moment. Knokken. Knokken naar een medaille. Antoinette de Jong, dit is jouw moment. Dit zijn jouw meters. Knokken. Vechten voor een medaille. Als je maar blijft vechten en blijft dromen en door blijft gaan. Dus ik wil wel heel graag een voorbeeld zijn. Laatste bocht voor Antoinette de Jong. Als ik terugkijk, dan heb ik het ook wel goed gedaan. Maar ja, dat Olympische En dan heb ik eigenlijk alles wat ik graag zou willen. Antoinette de Jong uit Rotterdam. Echt één van de beste 50 meter vrouwen van dit seizoen voor Nederland. Oeh, daar zit Antoinette de Jong brons. En zolang ik denk dat het altijd beter kan, dan ben ik nog niet klaar. Het is allemaal op het juiste moment uh, is het gelukt en uh, gaan we naar de vierde speler. Ja, olympisch goud is voor mij het ultieme. Music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen. And all mega goed nieuws. Oh. Ja. Er is net een nieuwskop op AD gekomen... waar ja. ik echt iedereen blij mee maak. En Bas, ben je er klaar voor? Ja, ik hou me vast. Drastische weeromslag op komst. Temperatuur tikt volgende week mogelijk 18 graden aan. Nou, yes! Oh, Juist, lekker. ja. Ik ga het uh, voorlezen. Is het is natuurlijk het weerbericht voor de normale mensen. Voor Bas, is het altijd nog 2 graden warmer. Jij zit echt wel dichter bij de zon. Ja ja ja, ja, ja. Ja? ja, ja, ja, Dit weekend duiken we al in de dubbele cijfers. En volgende week krijgen we mogelijk zelfs het eerste vleugje lente. Oh. Genieten. Er komt wel ook nog een klein beetje regen aan. Dat moet ik gewoon wel echt even eerlijk zeggen. Maar dan, dat is op maandag met name nog. Maar dan komt er daarna echt warmere lucht en dus ook wat meer zon. Nou, de korte broek. Dat nou, oh, ja, ja, ah, ja. Oh, ja, Maar graden. is ja. Maar we, we gaan weer richting die lente. We gaan weer richting ja. het moment dat ik de korte boete kan wel aan kan gebruiken. Ik heb even mijn appje erbij gepakt ook. Het wordt, uh, woensdag wordt het in Utrecht, waar ik natuurlijk woon. En ook midden van het land. Dus kun je gewoon gebruiken: 16 graden met een zon. Ja. Wat, dat gaat al voelen als buitenbad. Wat doe jij woensdagmiddag tussen 4 en 7? Nou, ik denk dat ik <lacht> vrij neem. Hé, <lacht> <lacht> hey, zometeen ben jij de man van het foute uur. We hebben natuurlijk uiteindelijk weer, uiteindelijk weer twee klassiekers waar we uit kunnen kiezen. Welke staan er klaar? Eiffel 65, keuze 1. Of Based on Dermont de Boat en Lekker hoor, stemmen kan nu in de Cure Music App. Zo veel plezier met het fout uur. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons McCafe. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Loop ook mee met de ALS Sunrise Walk. Ga naar ALS.nl en doe mee. Little Mini!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 Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusi 4 blikjes 1,99. We doen met je mee. Plus. Het is bijna 10 uur. Goedemorgen, het chemisch nieuws van nu.nl. Ja, goedemorgen, er wordt steeds meer duidelijk over het onderzoek... naar de Britse ex-prins Andrew. Gisteren werd hij opgepakt en hij is urenlang verhoord. Daarna wel weer vrijgelaten. De politie doorzoekt op dit moment één van zijn oude huizen. Andrew wordt ervan verdacht geheime overheidsinformatie... te hebben doorgespeeld aan de overleden zedencrimineel Jeffrey Epstein. Onderzoek in Den Bosch. Daar is een man overleden door een bedrijfsongeval. Het zou gaan om een vrachtwagenchauffeur. Er zou een stalen poort op hem zijn gevallen, schrijft Omroep Brabant. Onder meer de arbeidsinspectie zoekt uit wat er precies is gebeurd. Dan naar Zuid-Korea. De oud-president Yoon heeft sorry gezegd voor zijn poging tot een staatsgreep. bijna twee jaar geleden. Yoon riep toen de noodtoestand uit.